straat en staken vuurwerk af. De tweejaarlijkse Afrika Cup werd vorig jaar ook al gespeeld. De organisatie wil het toernooi nu voortaan in de oneven jaren houden... om te voorkomen dat het samenvalt met een EK of WK. In Amerika is een beloning uitgeloofd van 1 miljoen dollar... voor tips die leiden naar de doorgedraaide oud-politieagent... Er is al enkele dagen een klopjacht gaande op Christopher Dorner. Na zijn ontslag heeft hij wraak gezworen en stelde een dodenlijst samen met namen van zijn oud-collega's daarop. Hij zou drie mensen hebben vermoord. De ex-agent zit waarschijnlijk ergens in de bergen ten zuiden van Los Angeles waar een dik pak sneeuw ligt. Daarom denken de autoriteiten dat hij daar niet lang kan uithouden.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 Het weer droog en helder bij matige vorst. Aan het begin van de ochtend in het zuiden nog kans op sneeuw. Overdag zonnig en droog. Temperaturen liggen dan zo rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1: KRO's Nacht van het Goede Leven. Met een busreis naar de Mediterranee En een meneer sprong met zijn honderd kilo in de zee En toen niet tot zijn bril toe in de golven verdween Toen spoelde een voetgolf over het reisgezelschap heen O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, secours O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, secours om Frans te spreken nou, dat vind ik best een hele toer. Maar één ding weet ik als het misgaat, roep je oh O, o, o, Osekoer. O, o, o, Is dit nou echt een Frans diner? Het laat wel hondenvoer. O, oh, o, oh, o, oh, Osekoer. Oh, We liepen in Parijs laatst op een grote boulevard. We raakten aan de praat met zo'n gezellige klosjaar. We vroegen, als u het goed vindt, nou dan drinken we even mee. Hij zei, mijn naam is Saracousi. ik woon op het Elisee. O, o, o, o, o, secour. Dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat dat O o o o oh, o o o o oh, oh, u Brigitte oh, oh, oh, oh, secuur. oh, oh, O o o o o <tie> welkom, welkom, lieve luisteraars. Kijk op uh, www.goentevrouw.com .gro <laughs> voor nog meer uh, mooie carnavalsliedjes die nooit zijn uitgevoerd. Gewoon leuk, gewoon doen. Of niet, zie maar. Goed, gast vannacht, da -da -da -da. helemaal uit Tilburg, Tom Amerika. Ja, welkom Tom. Ja, dank je, dank je, dank je. En jouw vader nou ook Amerika? Nee, dat, dat, dat, dat hoeft voor haar niet. Wat zeg je? Dat hoeft voor haar niet. Oh, je bedoelt van mijn vader? Ja? Ja. De, de, de, uh, ja. <lacht> ik heb er niets voor hoeven doen. Ik heb het gekregen. Oké. Okay. Het, het klinkt zo als een artiestenaam, hè? Ja, ik moet er ook elke dag nog aan wennen. <lacht> is dus okay. met bellen die beginnen te rinkelen, zo'n naam, ja. Goed. Muzikant, componist, Nou, uh, omschrijving van wat je doet. Ik vond deze wel kloppen. Ik moet even mijn bril opzetten. Uh, zoals je naar een schilderij of beeld kijkt, zo wil Tom America dat er naar zijn muziek geluisterd wordt. Componist Tom America maakt dan ook geen gewone liedjes, maar muzikale sculptuurtjes. Hij interviewt mensen, sampelt hun stemmen, neemt de spraakmelodie en kneelt er met noten minimalistische muziek omheen. Klopt dat? Ja, dat bedenk je dan op een gegeven moment. Want uh, ik, ik heb ook nog steeds gêne als men mij vraagt... Uh, wat doe je dan? Dan zeg ik iets... ja, ik doe iets met muziek, want ja, componist... ik heb er nooit voor geleerd... Ik kan nog steeds geen nood lezen. En uh, dus, het, uh, nee, dat ben ik dan ook weer niet. Maar toen was ik een keer in Tilburg, uh, uh, Hink aan de bar uh, in een kroeg. En ja. uh, sprak ik met Henk Koekoek, uh, gerenommeerd uh, saxofonist uit uh, Tilburgse Jazz scene. En toen uh, zei hij: uh, ja maar, ja maar uh, kijk eens hier. Jij speelt uh, met bands. Jij hebt uh, ook gewoon allemaal partituren die anderen voor jou uitschrijven. Jij bent, uh, bij de BUMA Stemmer ben jij uh, ingeschreven. En toen zat die hele dingetje. Dan ben jij toch gewoon een componist? Ja. En ik dacht, ja, Henk, je hebt eigenlijk wel gelijk ook. Ja, maar ik heb die scène, dus ik okay, eh, En toen heb nou, ik met die sculptuurtjes en zo. Want ik ben een beeldend opgeleid iemand. Denk precies, eraan. ja, je hebt kunstacademie gedaan. In ja, Tilburg. precies. Dus, dus zoverre. Wanneer hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet? Weet jaren, je... heel lang geleden volgens mij. Ja. Tachtiger jaren zelfs of zo. Ja. Heel lang geleden, maar daar heb ik dus Wat geen... Wat was dat toen? Ja, weet ik niet meer. Ik denk toch bij uh, La Grande Parade. Dat oh, was dat grote project van... Uh, dat was uh, 86. 86. Nou, Henk Hofstede ja. was zo onder de indruk van de afscheidstentoonstelling... Uh, van uh, Eddie de Wilde in, uh, in het Stedelijk Museum. Ja. Die heette La Grande Parade. En toen heeft hij een aantal muzikanten gevraagd. En ik ging in die tijd met Joep Brunier... Ja, die deed fotograaf. Een, ja, en die deed, had ook een lied gemaakt. Ja, zeker die, ja, ja, ja, ja. En jij ook. Ik en ook. toen is daar een hele toestand om geweest. Ik denk dat je vandaar kent. Dat was een mooi nummer wat je toen had. Ja, dat, dat, was, dat was zelfs een sleutelnummer. Dat, want uh, Henk, Henk Hofstede had mij toen uitgenodigd voor het project. En uh, hij zei, doe je ook mee? En, uh, uh, en hij had nog een voor, uh, voorwaarde. Het mocht niet Nederlandstalig zijn. Het werd dus Nederlandstalig. Ja. En uh, ik had een schilderij van Picasso uitgezocht... Uh, Maternité, moederschap. En toen ben ik uh, eigenlijk daar conceptueel mee aan de gang gegaan. En dus ik dacht, uh, wat is dat dan, moederschap? en ik, ben, uh, uh, ik, ik kwam toen op een zinsnede van mijn moeder. Ik heb je, ze zei altijd, ik heb je in de luier gezien, mij maak je niks meer wijs. Wat klopt? Ik heb zelf twee zoons en die heb ik ook in de luier gezien en, ge, en, en verzorgd en zo. En dan zie je het, het oer, hè? De, de pit zie je dan. En uh, toen ben ik naar mijn moeder gegaan en heb ik gezegd... Uh, oké, okay, uh, als jij dan die geheimen van mij kent... dan wil ik wel één geheim weten... wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb. Ja, en dat heb je toen opgenomen, hè? Dat, is, ja. uh, dat staat... we Met anité is dat, ja. Ja, en dan het uh, interviewmoeder. Dat is nummer 12. Dat is misschien even leuk om te laten horen, toch? Ja, nee, dat, is, ja dat is belangrijk, zeker. Ja. Um, wat vindt u het leuke aan Kerstmis? Kerst, die, is heerlijk, die was heel gezellig vroeger, maar dan... Meufra Goosses is dat, hè? Ja, sorry, ik heb het verkeerde nummer gezegd, ik bedoel de nummer 10. Sorry, sorry, mijn vraag. Weet je nog uh, wanneer ik voor het eerst een uh, boterham, met, uh, boterham met kaas gegeten heb? Nou, dat is moeilijk te zeggen, wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen uh, een jaar of drie was... Toen je bij opa en oma gelogeerd was. Uh, toen Carlo geboren is. En toen? En wat ging je daarmee doen? Dan had je dan dat. Ja, je van... Wacht even, hij moet ook open. Ja? ja? Je kreeg een kloon van. Uh, van uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Hyperpersoonlijkheid. He, dus het, het was iets zo persoonlijks. Mijn broer Carlo werd erin genoemd en dat ik mee opgenomen was en zo. Dus een totaal onbruikbaar, niet universeel. Uh, uh, de, de, de, de luisteraar moet er ook iets mee kunnen. En daar ging ik dus mee aan de slag. En toen, komend van, van de kunstacademie, wetend hoe meer je je van de, van de hoofdroute afscheidt, waarschijnlijk hoe beter je in spannende gebieden komt. En uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat, ja, dat is toch voor mij zeker ook een iconisch nummer geworden. Dat je, de, dat je daarmee ging worstelen, dat een vorm wist... Te... Nou, ik kreeg een hele rare melodie. Mam, weet jij nog wanneer ik voor de eerste boter met kaas gegeten heb? Nou, dat is geen Guus Meeuwis of zo. <lacht> en, en, en dus, ik, ja, ik voelde, dit, dit is de goede weg. Met dank aan Henk even of Steden, Want ik had dat nooit gedaan als hij me niet had uitgenodigd. En het was Nederlandstalig. Het is een van mijn eerste uh, Nederlandstalige nummers uh, ja. uh, geweest. Zullen we het dus, gewoon helemaal laat, even laten horen? Ja, ik vind het prima. Ja. Oké, okay, dat is uh, nu op de zin nummer 18. Okay, check het even. Ja, jongens. Goed. Man, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham en kaas gegeten heb? Nou, dat is moeilijk te zeggen wanneer je dat precies gegeten hebt. Maar ik denk dat je toen uh, een jaar of...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 van uh, Tom Amerika en zijn groep heette toen Mam. Wel heel toevallig dat het ook nog eens over Mam. He? Kaas op de boterham gaat. Uh, we gaan zo door met Tom. Ik, ik, ik uh, uh, zeg even snel wat we verder krijgen. We hebben een supermooi hoorspel op herhaling. Ik, Zeus meisje van Marjolein Bierens uit september 2001. Want toen ik dit hoorde geloofde ik pas weer in het uh, 21e eeuwse bestaan van het hoorspel. Echt waar, ken jij het? Heel erg mooi. Nee. Nou, straks weer terugweg naar uh, Tilburg kan luisteren. <laughs> ja, natuurlijk. <laughs> ja, nou, ja, ja. ja. Ik zag de film uh, De Ontmaagding van Eva van Ent. is een debuutspeelfilm van uh, Michiel ten Hoorn. Half mislukt, half geslaagd. Altijd interessant, toch? Ja, moeite van het bekijken, zeker waard. Het is ook een verkocht aan de steeds Origineel verhaal. Nou, ik heb fijne vaste onderdelen. Jan Emaus, mooi mysterie van Emily. Trek vol met Nederlandse covers. Ver-Nederlandse covers. Uh, onmisbare nieuwe muziekkennis van Rex van Beuningen. Ko van Gemert met opwekkende poëzie. En Starik, die waagt het om weer een weg te gooien. A.L. Snijders leest weer een mooi zet café voor. En tit, tit, tit, tit, tit, een damesstem voegt zich bij deze heren. Heel verheugd met de bijdrage van Marjolein van Heemstra. Zij leest uh, haar zeer onderhoudende columns voor... die zij schreef voor NRC Digitaal. Hoe gastvrij zijn de Nederlanders eigenlijk? Nou, en Harriet Sanders is afgereisd naar een Cubaans eilandje, althans... Dat was het ene laatste nieuws. Uh, u hoort straks meer. Tot slot de website uh, www.adelinevlier.nl. Kun je van alles uh, bekijken, lezen, terugluisteren en podcasten. Uh, je kan ook mailen naar het Goede Je kan met mijn vrienden op Facebook, Adeline van Lier. Je kan twitteren via het N8VH Goede Leven. Tom, en wat gaan we gaan nu draaien. Nee, uh, we gaan gewoon door. Vertel. Ja, wat dan? <laughs> Want ja, we kunnen niet zomaar uh, eens eventjes kijken. Je maakt al 40 jaar muziek, dus het, het gaat niet passen in dit uurtje. Uh, je hebt zelf een soort dwarsdoorsnede gemaakt, althans wat muziek en geluid betrekt, betreft hè, van jouw hand. Dus, dus wat zullen we als eerste laten horen? Ja, mis, uh, misschien is het goed om, om uh, mijn Boudewijn de Groot-analyse te doen. Ik heb, uh, ik heb één, één uh, compleet meegenomen van uh, Hoe sterk is de eenzame fietser? Uh, Jimmy. Jimmy? 72, 73, 74, grote hit geweest. En laat die maar eens horen, dan ga ik daarna even over die tekst hebben. Komt die, nummer 8. Hoe lacht er genoeg de zaken man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelfnaast failliet gaat En dat was, dat was al heel vroeg dat ik dat eens nalas van... wat zegt hij nou eigenlijk? En ik kwam erachter dat het ongelooflijk krom Nederlands is wat hij gebruikte. En, en het procédé is eigenlijk bij veel popmuziek liedjesmakers... is dat ja. ze een melodie hebben en dan komt er een tekst bij... en die moet in die melodie ge, ge, geperst worden. Dus je, hij zegt dus, hoe lacht ver genoeg de zakenman zonder mededogen? En dat is een zin à la, hoe kijkt leuk de jongen? Dus je zit met, met, met de volgorde te, te spelen. Maar het is natuurlijk heel, eigenlijk een lelijk, lelijke zin die je bouwt. En dan heb je nog die concurrent verslagen vindt... zelf haast failliet gaat. En laat dan twee dingetjes weg die zijn concurrent verslagen vindt. En, het je en, zelf haast failliet gaat. En ik zag dat voortdurend bij het gebruik van de Nederlandse taal... Dat er, dat er geperst wordt, het knarst. En het, het klopt niet. Het, het, het, het plopt over de rand heen. Ja. En, uh, en daar dacht ik, ja, dat wil ik dus niet. Ik wil op een andere manier... Met, die, met onze spraak, onze taal, ons geluid omgaan. En daar mijn eigenlijk mijn tocht geweest. Uh, bijvoorbeeld, wat je net hoorde, de, de boterham met kaas. Ik wil, eigenlijk is mijn principe... begin met het gesproken woord... en laat de muziek dan dat volgen. Ja, en, het, ja. en het grappige is ook, dan krijg je ook ander soort muziek. Dus dan die muziek, die, daar gebeurt dan opeens iets mee. Je, en dan krijg je een hele hoop cadeau in die muziek zelf. En dat is eigenlijk mijn weg die ik gegaan ben. Ja, laten eens een goed voorbeeld horen. Van hoe dat werkt. Ja, nou, ik, ik kan, ik kan uh, uh, in het. Uh, uh, een van mijn grote invloeden is uh, Burt Backrack. En daar, daar zag ik het nou, Eigenlijk bij veel uh, van mijn uh, buitenlandse voorbeelden. daar heb ik het gevonden. De, die deden dat al. Maar als je naar nou Alfie neemt. dan heb je een. sowieso vind ik een sublieme tekst. omdat hij ongebruikelijk is. Het is geen tekst die, die je verwacht voor in een lied. En wat is het? Hij zegt, zijn tekstschrijver, zegt, what's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when well, you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if only fools are kind, Alfie, then I guess, I guess it's wise to be cruel. En zo gaat dit maar door. Het is een redenering, het is een vraag, het is een soort gesprekje. Het is tegen een elfie. Heeft hij een. Is het, maar waar? Ik kom het vandaan. Komt het uit de film? Het is gewoon een nummer van, van Bert Backrack. En het zal vast wel een, voor een bepaald doel. Want er is, die film is er hè, geweest. Elfie, ja. Ik weet niet of het daar uitkomt. Maar het is. Hij weet eens, uh, door zo'n ongelooflijk rare tekst te nemen tot ongelooflijk geïnspireerde melodieën te komen. En, een, en een, ook eigenlijk een rare vorm in zijn, in zijn lied. In de, dit lied, Alfie, vind je bij veel meer van zijn repertoire terug. En eigenlijk is dit... Dit is wat ik vind dat wat goed is. En zo zou je het moeten doen. Nou, even, laat, even laten luisteren. Cilla Black. What's C it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it? Awesome. Vandaan, het kraakt als de ziekte. Ja, dat maakt niet uit. Dus dat is, uh, <lacht> is gewoon. De, een, als het ware, een opgraving die je ja. doet. Hè? Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk een, een, een belangrijk uh, moment in de, in de populaire muziek. Dat een uh, dan componist, een klassiek geschoolde componist, Burt Rack, uh, Dit durft en zo'n rijk nummer durft te maken. En, en met zo'n uh, melodie, met zulke sprongen erin. Omdat hij gewoon, vermoed ik heel goed die spraak hoe je een zin moet. moet, moet, moet hoe die klinkt als je hem spreekt ook... dat eigenlijk als een soort blauwdruk gebruikt... om tot zijn een lied te komen. Maar er is natuurlijk een andere mogelijkheid. Daar heb ik ook een stukje van bij me... van ja. Robert Wyatt van, van Soft Machine. Ja. Van Sign Curtain. En daar zie je weer hoe je in grote eenvoud iets kunt doen. Het is eigenlijk een, een, een, een liefdesliedje... maar het liedje zingt over zichzelf. En dat is natuurlijk een geniale is voor ons. Het is ook een heel mooi liedje. En uh, ik heb daar ook een couplet van meegenomen. Sign Curtain. En op ja, ja. het eind zegt hij ook never mind. Uh, het liedje zal me toch niet bij jou brengen. Dus het is een liefdesliedje. Ja. Um, met een hele, ja. hele mooie onderste ballen eigenlijk. Maar als je nou zegt over uh, tekstschrijven in het Nederlands. Uh, uh, we hadden vorige week... Uh, uh, had uh, Jan Emoos een mooie tekst geschreven over, uh, nou ja, over hoe beroerd er liedjes geschreven worden. Als je die teksten van Bluff bekijkt, nou, dan word je helemaal niet... Toen liet ik ook nog een heel leuk stuk uit een show horen van Theo Nijland... die ook dat helemaal eens even fileert van waar, waar heb je het nou toch over? Ja. Maar zo iemand als Theo Nijland is, kan echt prachtige teksten schrijven. En ja. uh, Maarten, Maarten van Roosendaal ook, hè, van wie dat vreselijke nieuws uh, net bekend geworden is... dat hij longkanker heeft... Dat, dat zijn toch wel hele mooie tekstschrijvers. Maar dat is toch iets anders dan wat jij doet. Ja, ik ben natuurlijk be uit de beeldende hoek. Ja. Dus je hoort aan mij dat ik... Dat, wat je in het begin voorlas, hè? sculptuurachtig. Ja. En dingachtig. Ja. Dus mijn teksten... Uh, ik zie ze ook als, als, als blokjes voor me liggen. Ja, ja. De, de zinnen of de, ja. de, de woorden. En ik haal ze ook uit elkaar. Hè? Ik ja. schroef aan teksten. En natuurlijk, ik denk dat er weinig mensen in Nederland serieus aan een, aan een gedicht als De Mus van Jan Hanlo zouden hebben kunnen werken, als je niet de, de, het fundament hebt wat ik heb. Als ja. je niet bijvoorbeeld Robert Wyatt in je, in, je, in je meedraagt, dan kom je er niet snel op om, om twintig keer Chilip te zeggen. Oké, okay, we in gaan een... het zo over, over Chilip hebben, maar ja. zullen, zal ik eens even heel kort uh, jouw. Uh... Jouw doopzee lichten, geboren en getogen in... Uh, nou, geboren heerlijk getogen in Valkenburg. Heel goed voor jou, Heerland, ja. Ja, nou, dat heb jij maar vorige week verteld. <laughs> <laughs> maar, uh... En uh, daar opgegroeid, en toen wilde je naar het noorden, en toen werd het Tilburg, want ja. dat, uh, verder kwam het niet. En toen ging je daar naar de Kunstacademie. Maar was er muziek thuis bij jou? Dat vroeg ik nee. Me af. Nee, ja, mijn vader was wel, uh, ging naar de opera en Luik in Brussel en in Parijs en zo. Dus hij was wel uh, muzikaal. Het, het zweeft ook wel in onze familie, maar, maar het zweeft. Het is, niet, niet, het is totaal niet concreet. En broer en zussen? Nee, er zit, uh, er zit geen, geen, geen stap in, in die richting. Maar ik had een inner urge. Dit niet, dit niet, dit niet, dat wel, academie. Ik wilde naar per se naar de, naar de kunstacademie. of Ik, ik ben een tekendocent geworden, dus ik ja. heb jaren gevreten van mijn diploma. Ja. En, uh, maar je ging daar een bandje spelen in Tilburg. Dat is het, hè. Dat... Dat is het. Op die academies lopen al die, die, die wazige types rond die het niet weten. En dat kan. Daar. je kunt het daar heel goed niet weten. Je kunt daar heerlijk zoeken. En uh, de eisen, het, is, het is geen lichte opleiding, maar het, is, het heeft ook toch iets, iets vrijblijvends. Je zit te tekenen en zo, wat, wat dient dat eigenlijk toe? Dus er is best wel ruimte om, om ergens anders ook iets te laten ontstaan. En uh, dat werden bandjes. En, en daar, ja, daar ben ik mee ingeroepen. M. Strubitum? M. -stru ja. M. Ja, was een coverband. Uh, of was, we hadden ook eigen repertoire, maar veel Kings en uh, Lou Reed en uh, David Bowie en zo, dat soort dingen speelden. Waren heel slecht. Maar, uh, maar wel heel, heel fanatiek. Oké. Okay. En toen uh, uh, Gaspetti. Gaspetti, Gaspetti. Ja. ja. En toen kwam de, de, de, Mam? Ja, en, en bij Gaspetti kwam Henny Vrienden. Want, uh, die, uh, drie die... maanden? Ja. Oh, oh, maar drie maanden. Okay. Ja, ja, nee, want het was geen droog brood te verdienen met, nee. uh, met uh, Gaspetti. Maar uh, natuurlijk wel. Uh, ik ken Henny vanaf 1974. Hij kwam een keer naar mij toe toen we met mijn strubetje het voorprogramma speelden van. Uh, van uh, uh, Engelse band die ons ontzettend naaiden, want die hadden de, de monitor dichtgedraaid. Oh. Graham Parker was dat. Oh, die had de monitor dichtgedraaid en dus wel heel slecht optreden. En toen aan de bar, toen sprak hij me aan en zei hij, dat klonk van geen kant wat jullie daar deden, maar het zijn wel leuke liedjes, kom een keer langs. En nou ja, dat is gewoon, uh, ik ga zaterdag naar laatste optreden van Doe Maar een uh, 013. Oh, okay. In Tilburg. Dus nog okay. uh, steeds vrienden. Ja. De band is, uh, ja. Ja, is, heeft, heeft het overleefd. En het enige commerciële succes wat jullie ooit hadden... dat was het nummer wat jullie voor de twee punten pinte geschreven ja, hebben. Ja, jodelodelodelodelooity. Lo vijf minuten, in vijf <Zahlen stuffed> minuten geschreven. Ja, ja Het was eigenlijk mijn nummer. Maar Hennie zei, dat yeah. is Ja, yeah. Dat snapt hij, ik snap dat helemaal niet. <laughs> en... Uh, <genug> En uh, hij heeft toen meegeholpen, uh, hij heeft de, de, de demo toen gemaakt. En uh, dat stond onder andere in iets van, uh, het was half Duits, half Nederlands. En uh, iets, ik had iets gezegd van, uh, ja, Jozef die werkt dan bij de AEG. zei, dat moet je niet doen, dat, uh, dat, is, uh, te, uh, dat is een merk. Doe maar PTT. Zo. Okay. Dus hij heeft een paar van die dingen eraan toen aan veranderd. Maar hij is co-writer van de song. En ja, hij zag het, anders was dat helemaal ja. nooit. Nou, heb je er wat mee verdiend? 40.000 singles verkocht. Tjie. De twee punten, ja, dat was toen een van de knallers dat jaar, Ja, ja zeker. We hebben het over 79, wat is het? 79, ja. 70, okay. ja. Goed, uh, toen de groep Mam, hè, waar ja. we het net al een beetje ja. over hadden, omdat je, hè, dat heeft toch van, van 84, 86 tot 91? Nee nee nee, nee, nee, nee, 81, daar tot... ben ik mee begonnen. twee daar stonden we al een half jaar oud in Berlijn uh, te spelen en zo. En, en we hebben tot, uh, denk ik, 293 een, een, een, een rommelig einde eigenlijk gehad. Maar het... het het, het water zo uh, liep dood in het zand, zou je kunnen zeggen. Zoals de branding, dat op een gegeven moment nee. dan zie je... Oh, nou, hier is geen water meer, hier is alleen zand. Het ging dus heel geleidelijk, ja. was het weg. En ging het over eigenlijk ja. in de nieuwe experimenten die er ja. toen kwamen. Je, je op, uh, jullie traden vaak op in de pyjama's, hè? met lampenkappen op. En het een hele de tijd tunnel. hebben we dat gedaan, ja. Ja, ja. En jullie waren heel erg geliefd bij... Uh, bij muziekmensen, bij ja. muziekmensen. Het, het is nog steeds niet uh, verdwenen of zo. Nee. Ik krijg nog regelmatig mails. En er wordt ook over een reunie een keer. Nee dus, nee. dat gaat niet gebeuren. Maar uh, ja, nee, met terugwerkende kracht uh, is, er, is er duidelijk waardering voor wat wij ja. deden toen, ja. Ja. zeker. En toen ben je steeds meer losse projecten gaan doen, en het is, nou, het is uh, laten we er wat uitlichten. Wat wil je? Nou, we kunnen misschien, we kunnen misschien nu even het, het grote experiment doen. Hij was net op tv uh, met uh, met, oh, Elko, ja, met, Elko, met met Elko Brinkman. Hij was dat, de gast bij Eva Jinek. Uh, ja, uh, oh, uh, ja, oh, die uh, ja. is natuurlijk niet niet uh, niet van. Uh, uh, weg te branden geweest, die man. Die is er altijd gebleven. Ja. En, uh, maar wat gebeurde er? Ik be, ik, op een gegeven moment verliet ik eigenlijk de, de, de vorm van de popsong... En, en, en de normale tekst en zo. Ik, ik, ik ging door in, in, in redelijk bizarre experimenten. En uh, ik kwam in, in, in de Volkskrant kwam ik op een gegeven moment een tekst tegen... die ging over uh, het, het spraakgebruik van uh, politici. Ja. En dat het, dat het spraakgebruik zo onderzichtig is. Dat je ja. niet komt. En er stond een, een fragmentje bij... Uh, dat was van Alinea uit een toespraak van Elke Brinkman. Zal ik het voorlezen? Ja? Mag je daarna zeggen wat ik uh, gezegd uh, heb? Uh, uh, waar, waar dit over gaat. Het gaat als volgt. Alleen ja, is niet de hele toespraak. Verantwoordelijkheid werd meer en meer gedeeld, maar een proces van verwatering van verantwoordelijkheid volgde, waardoor steeds minder oorspronkelijke autoriteiten zich nog betrokken voelden en ook overigens betrokkenen zich steeds minder konden herkennen in wat resteerde als weliswaar zeer open functionerende organisaties die tegelijkertijd evenwel nauwelijks gevoelens opriepen van eigenheid, van zelfsprekendheid, geborgenheid, vertrouwd zijn of de mogelijkheid leken te bieden van stimulans en correctie buiten het licht van de schijnwerp. Als... Wauw. Ja. Dus ik, ik denk, oh, dit is de steen van Rosetta, weet je. Dit is, hier, <lacht> hier, dit is de sleutel tot een tot ja. nieuwe wereld. Hè? Ja. Als ik dit op muziek kan zetten... en in diezelfde tijd, begin negentiger jaren... had je de Atari-computer. 16 sporen midi. Ja. En die kon voor mij dingen onthouden... Die, dat kun je met een gitaartje kun je dat niet zo even spelen. Dus ik nee. kreeg hele ingewikkelde melodieën. Dat zat al bij de, bij, bij de boterham met kaas. En ik kan het nou even live kan ik laten horen wat er gebeurt. Eerste, je hoort eerst een stukje van de Atari-melodie... Ja. en daarna ga ik, levend hier in de uitzending, ga ik Palando de, de, de, de tekst erop zetten. Dus een klein stukje weer van dit stuk wat ik niet okay, hoor. Okay. Komt-ie.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 Ja, dat krijg je dan, hè? Ja, dat is... dat krijg je. Dus je gaat een wereld binnen. Ja, Het is een soort, ja, soort Els en ja. Wonderland. Je gaat door de spiegel heen. Ja. Je komt aan de andere kant uit in een ja, wereld. Ja, ja. En dat werd mijn wereld. Dus. Ja, ja, ja. En, uh, maar, maar dit is dus begin negentiger jaren dat ik, uh, dat ik onder andere dit, uh, dit experiment gedaan heb. Ik heb ook een ander experiment gedaan, bijvoorbeeld. Ja. Dat is dit hier. Dit is voor de thuis, is dat even. Jij mag het. Oh, leuk. Ja, dat is net alsof je bij de oogarts bent. Ja. Maar dit zijn onze klanken. Dit zijn dus de basisklanken van het Nederlands. Die hebben we dus helemaal losgeknipt. a e e i i o u e a u r t d Van die dingen. Daar ging je spelen. En ik had toen een sampler. Begin 90er jaren werd de sampler opeens betaalbaar. Die was in de 80 jaren nog twee ton. 150.000 gulden of 200.000 gulden. Dat is heel duur. Klaus Schulze had hem toen. Jij toch niet? Ik niet. En toen het begin 90 Ja, jaar, kreeg je opeens een sampler voor 3.000 gulden. En dan kon één minuut spraak daarin kwijt in mono. Dus als een gek ging ik daarmee rommelen. En toen is het nummer. Ik heb het bij mijn nummer ontstaan. Het heet AIE. AIE. Nummer twee. Dat is een stukje eruit. Is, is dat je al deze mensen ook gefilmd hebt. Ja, als het, het, staat, dit geluid, het staat op uh, Google. Ja. Of ja. op uh, YouTube. Op ja. YouTube, kan je, uh, je het zien. Ja, die, die koppen. die het is uh, hilarisch, uh, ja. hilarisch gegeven eigenlijk. Ja. Want film, oh, je bent natuurlijk, uh, je komt uit de beeldende hoek. Ja. Uh, je bent een vormgever of tekenaar. Uh, de, de, die is eigenlijk door jaren heen een steeds grotere rol gaan spelen. Hè? Het Het, het werken wel. Ja, ook weer over, over, de, over de randen heen gaan van het ding wat je doet. Dus muziek, oké. Okay, maar, maar ja, tegenwoordig... Als ik een laptop uh, haal bij mijn laptopboer, dan zet hij er Adobe uh, Premiere, zet hij er gratis op. Dus je kunt gewoon uh, de, de, filmpjes editen, knippen, achterstevoren uh, behandelen. Dus ja, dan ga je daar ook mee rommelen natuurlijk. Ja. En, en film is voor mij altijd, altijd gewoon een soort, soort ding geweest, rode draad geweest. Het boeit me gewoon heel erg de, de diepgang die je in het film tegenkomt. Dus in de filmwereld überhaupt, bij filmregisseurs en bij, bij films die ja die eigenlijk gaan voor het gaatje die het zichzelf niet makkelijk maken dus wat dat betreft zit, eh, haal ik veel inspiratie eigenlijk uit de filmwereld oké okay. we hadden uh, net hadden we het ook over tube tube over ja. uh, wie komt er op het idee om zo'n gedicht uh, uh, ja Serieus te nemen eigenlijk. Serieus te nemen. Het is Jan Hanlo. Laten we even zeggen. Jan Hanlo was ja. een dichter. Ja. Uh, leefde van 1912 tot 1969. Heel goed. Uh, woonde heel lang in Valkenburg. Ik heb hem gekend. Je ja. hebt hem gekend? Ja. Het was best wel een... een, een, een, een, een ik, bedoel, ik heb pas sinds die uh, biografie van hem uit is... een beetje een uh, beeld over wat een ingewikkelde man dat toch ook was. Ja, nou, nee, ik noemde hem een de... voldoende man. Een man die ja. verdoemd was, die nooit gelukkig had kunnen worden. Nee in dit leven, maar natuurlijk al een ja, heel belangrijk dichter. Ja, en hij was een van de eerste die klankdichten maakte. Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Want ja. Dat is, dat, dit gedicht, Tjilp Tjilp, is al uit... 49, uit mijn 49. geboortejaar. Ja. Maar je, je kunt het niet zomaar een klankdicht noemen. Het is ook een, een, natuurlijk een portretje en een, een eerbetoon aan. En, en het is een spel. En het is een compositie. Het zit heel uh, strak in elkaar. Hè. Dat is ook, ik ben er dus niet lachend mee aan de slag gegaan... Van heel lollig. Maar ik nam dat verschrikkelijk serieus. Chilp chilp, chilp chilp, chilp chilp, chilp chilp, chilp chilp, chilp chilp, chilp chilp, chilp chilp. En dan chilp, et cetera. een strak gecomponeerd ding. Daarom werk ik ook zo graag met het werk van bepaalde dichters. Eigenlijk is de compositie dan al klaar. Zij hebben de vorm al bepaald. Dus ik ben daar ook altijd heel respectvol mee. Ja. Ik ga er niet zomaar oh even dit eruit en dat nog eens even wat anders doen en zo. nee, die vorm is uh, een prachtige soort lijntje om in de muziek te komen. ja, moet een stukje laten horen toch? Hè? Niet? van? van Chilp Chilp? En ik kan. ja, ja. dit is uh, nummer Rhythmic melodieën. Ja, rhythmic melodies. Van, dat is een term die softmachine hanteerde op een Dus Ja, dat is iets wat steeds weer terugkomt. Het valt mij op. Dus met, uh, met, met je, dan, in je eigen werk bedoel je? Ja, mijn eigen werk. Ja. Uh, dat ik dat steeds gebruik. Het heeft natuurlijk alles mee te maken dat ik eigenlijk nooit virtuoos probeer te zijn. Het is nee. altijd... Het is, altijd, uh, het is uh, meer Jan Schoonhoven dan, uh, dan Karel Appel, zou je kunnen zeggen. Het is uh, simpel. Ja. Op een bepaalde manier. En ook weer niet. Oké, okay, goed. <laughs> uh, die computer, die heeft je dus ontzettend geholpen. Dat werd belangrijk. Die Atari, later werd het de PC en, uh, ja. en dus al die, uh, die apparatuur. Uh, een spraakorgel, is dat iets wat je zelf hebt ontwikkeld? Ja, dat is gewoon een, een toetsenbord en een sampler die eraan hangt. Waarin je dan... Uh, ja, Dus het begon met, met, met he hele kleine dingetjes. En vaak moest je dat ding dan opnieuw laden. Zoals live was dat erg ingewikkeld. Maar ik heb tegenwoordig een computer... Ja, daar kun je uren spraak in, uh, in stereo en alles. Uh, ge ge ge geheugen is natuurlijk op het moment geen probleem meer. Nee. Dus uh, ik kan, dat is fantastisch. Ik noem het ook mijn vendergitaar. Mijn, mijn, mijn ja. spraakorgel is mijn fendergitaar. Dat is echt... Dat, ja, als je mijn sampler ja. afneemt, dan... Uh, <laughs> Dan ben ik natuurlijk even een paar jaar helemaal uh, van de leg af. Ja, want ik, zag, ik kan me herinneren, jou een keer een optreden bij uh, Hanneke Groenteman. Ja, daar heb ik hier materiaal, dat heb ik hier bij me oh, ja? dat is nou, weet je, Want toen straks liet je per ongeluk het verkeerde interview horen. Ja, en misschien, ja, ja, ja. Ik ben op een gegeven moment ook, hè, dat zijn dan van die uitdagingen die je op je pad legt. Ja. Dus je maakt het jezelf moeilijk, dat is belangrijk. Hè? Je moet drempels, creëer drempels. Ja. Uh, onmogelijkheden vooral ook. Hè? En ik woon in Tilburg en de Tilburgse uh, mensen, dat zijn volksmensen arbeidersmensen. Er is veel industrie daar, textielindustrie. En, dus het, het wordt ook vaak een beetje een lomp dialect genoemd, wat ze daar spreken. Maar ik vond het een ontroerend dialect. Een heel typisch karakteristiek. En toen ben ik op een goede dag daarmee aan de slag gaan. Ik dacht, als ik dat aan het klinken krijg, dan ben ik ook weer een stap verder. In, in het aantonen dat er veel meer kan dan alleen maar... wat er gebruikt wordt tot nu toe. En uh, een van de dingen die ik toen gedaan heb... is dat ik ben een heleboel bejaarden gaan interviewen... over um, uh, de winter vroeger... En toen kwam vanzelf de kerstmis en zo uh, en, en ik heb een fragmentje bij me van het interview met uh, mejuffrouw Rigozes. Ja. Die was toen 82, ze is alweer jaren overleden. En uh, die gaf me een prachtig cadeau. Maar misschien kun je het uh, een stukje laten horen. Dat is nummer 12 dan, uh, nu wel. Wat vindt u leuk aan kerstmis? Kerstmis, die, is heerlijk, die was heel gezellig vroeger, want dan dikte we een toffel. Het was niet zo, zo rekelijk. Ja. Maar toch wel heel leuk en gezellig. Nou. Dan zaten we eens allemaal rond het toffel En dan zingen we, kerstliedjes. De herdenkens lagen bij nachten. Zij lagen bij nacht in het veld. Niet gevraagd, hè? Nee. Zij hielden voltrouwende wachten. Zij hadden de schoppen geteld. Schoppen. Ja. Dan kunt u dat nog goed. Maar dan met de hele familie. Want dan met de hele familie. En dat was echt hartstikke leuk. Want zo baten ze... Ja. En het mooie van dit materiaal is, is je krijgt heel veel cadeau. Ja. Hè? En, en mensen zitten in hun eigen kracht. Je, je, je vraagt natuurlijk niet, naar, leg maar uit ESMC-kwadraat, hoe zit nee. dat met een van Maar in, in, in, in dat wat ik vroeg, was ze gewoon kampioen. Ja. En... Um, Intussen was er natuurlijk een, een parallelle ontwikkeling. Ik was met die computers gaan werken. Er kwamen hele ingewikkelde melodieën en structuren uit. En daar kon ik met een beetje normale popmuzikant... kun je dat niet uitvoeren. Dus ik ging met klassieke muzikanten werken. Die er in Tilburg overigens volop zijn. Want dat is een heel goed conservatorium. En, ja. en die muzikanten zijn ook heel uh, hoe zeg ik, open. Niet... niet uh, je kanoniseert op, uh, ik speel alleen maar Schubert of zo. Nee, wat ik deed, vonden ze ook leuk. En, ja. en deze ook mee. Dus je kunt nou, uit die uitzending van, van Hanneke Groenteman. Ja? Planta de plantage, 2000 was dat. Dat was in de week voor kerstmis. Heb ik daarin kunnen breken. Ze ja? dus vonden het leuk, ik mo mocht er komen. En we hebben daar dus, uh, de herdekers noem ik het, uh, gespeeld. En ik heb een fragmentje bij me. Oké, okay, dat is nummer 11. Zelfs gezelschap was een hele andere naam. Uh, andere andere. Maar andere dan... andere was mijn ensemble. Dat ja. Ja, ja. is ook een, een, een formulering van Jan Hanlo. Die had dat op een gegeven moment een heel andere andere. Daar heeft hij nog ruzie met, uh, met Bernleff en Schippers over gehad bij Barbara? Want hij had die tekst voor Barbara toen ingestuurd. En die hadden dat een pijtje. andere weggestreept. Ja. Dat moet je niet doen bij Hanlo. Dat is toen een, een flinke ruzie geweest. Daar hadden alles weer bijgelegd. Oh. Maar uh, dat, was, dat was prachtig. Een andere andere. Een heel andere andere. Ja. En, en, nou ja, goed. Okay. Ik heb, dus dat was mijn ensemble toen. Oké. Okay. Goed. Uh, Cote, van Cote en de Bie hebben trouwens dat chip chip gebruikt, hè? voor ja. Wat ook weer? Dat is een laatste seizoen geweest, hè Hebben ze dat uh, ja. gebruikt als tune. Toen kwam het steeds langs, ja. Verdomd. Ja. Goed. Nou, uh, je hebt met meer dichters gewerkt. Thomas Oosterhof, Jan-Willem Otte, Ingmar Heidsen. Heb je hm. ook een hele mooie. Uh, uh, A.L. Snijders. Ja. Ja. Ik zeg ja. ja. Oké, okay. nou goed. Uh, we hebben heel veel projecten gedaan uh, uh, met, met sprekers, zoals je net liet horen, dus uit, uh, uit Tilburg. Je hebt ook Tilburg Noord, uh, waar heel veel ja. allochtonen uh, werken. Ja, dat ging om de vreemdeling eigenlijk. Ja. Maar ik ben eigenlijk. Ik, uh, ik ben, zo, ik ben Tilburg op een gegeven moment begonnen met die spraak. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ik heb een ode over water gemaakt. We zijn dan proberen om of ondertussen hem geduwd krijgen bij het grachtenfestival. Want ik heb mensen uit de Jordaan laten vertellen over de grachten. Ja. Dat is een erg mooi stuk geworden. Dus we zijn het kijken of, of we dat uitgevoerd uh, kunnen krijgen... door een van de ensembles die eraan meedoen. Toen ben ik naar Brussel gegaan. Toen ben ik naar Oostende en Dover gegaan. Straten, straten. Straten, stroeten. Stroeten. Ja. Ja. Toen heb ik over de Mijouwen in, in Oostende en ja. de Seagulls, dus ja. de Dover... Ja. Een ode gemaakt, toen ben ik naar. naast. Dus moet je even uitleggen, want dan, je, je hebt dus gewoon in uh, Oostende uh, mensen geïnterviewd. Ja. Laten vertellen over... Ja. Uh, Onverstaanbare West-Vlaams. Ja. Dus uh, ik weet, een van de mensen vertelde een mop. En ik kwam pas achteraf achter wat hij vertelde. Ja, dan moest ik echt, echt wel zes ja. keer naar luisteren. Oh, hij vertelt dit. En, ja. uh, dus, maar, maar het is een schitterend, schitterend, ondoordringbaar. Ja. Zeer eigenzinnig dialect. Prachtig dialect. Ja. En dan in Dover interviewde je ook de mensen. Ja. Bijvoorbeeld over de zeemeeuwen. En dat vond ik wel opvallend dat, ze, dat de, de zeemeeuwen in Oostende wel geliefd waren. Ja. He, omdat ze dat horen erbij, bij de zee en het strand. En in, in Dover staan ze, ja, die smeerlappen, die, die kakken mijn auto op. Ja, dat en die maken zo'n herrie en zo. <laughs> dat, uh, het kan misschien ook een type meeuwen liggen, want misschien hebben ze daar een iets. Want er zijn heel veel verschillende meeuwensoorten, van heel klein tot een, zo groot als een. Ja. Maar uh, nee, maar ze spreken ook heel mooi uh, algemeen beschaafd Engels in Dover. Hè? Oh. Dus, dus in zoverre het, is, het is volgens mij het zijn meer ambtenaren. Oostende, dat zijn werkmenschen. Ja. Dat zijn viskers. Dus dat, dat, dat is veel, veel ruiger volk. En, en die, ik denk dat die uh, makkelijker hun hart richting meeuwen kunnen, ja. kunnen laten leunen... dan, dan zo'n zo ja, ambtenaar in, in, in Dover. Je hebt hetzelfde gedaan in Berlijn. Ik ben naar, naar Berlijn gaan, daar heb ik bejaarden. Uh, vooral uh, wat oudere mensen gevraagd over het Tempelhof, ja Het vliegveld wat uh, voor, het, uh, voor de Tweede Wereldoorlog eigenlijk HET vliegveld ter wereld was. Dat is echt het model wat nog steeds gehanteerd wordt. Qua ontvangsthal oh. en zo, qua oh. opbouw. ja. Okay. Uh, dat is, een van de interviewers zei dat, uh, dat... Norman Foster had gezegd... Uh, uh, Templehof is the mother of all airfields. Oké. Okay. Ja, Norman Foster, hè, de grote, die de koepel onder andere heeft gemaakt... de architect uh, op de Reichstag. En zo. Grote Engelse architect. Ze okay. dus werd geciteerd door, ja. door een van die mensen. Jenna, uh, mijn vader vond dat de allermooiste plaats ter wereld. Ik ben er nooit geweest, maar ja, jij vindt flat, het ook... Die, mooiste plein ter wereld, ja. Mooiste plein zeggen. ook, ja. Campo, ja, die... Is, uh, whatever... Ja, Piazza del Campo. Ja, Piazza del, del Campo, ja. Ja, en, en, en natuurlijk, de, de, de, de, de, de, de, bij mij zitten te, vaak politieke randjes eraan. Alleen al dat je bijvoorbeeld vaak mensen neemt die aan de onderkant van de maatschappij zitten. In ieder geval niet de, de toppers. Tegenwoordig, trouwens wel, maar toen nog niet. Maar in uh, Siena, uh, in het uh, gemeentehuis daar is een schitterend driedelig fresco van Ambrogio Lorenzetti... uit 1338, het goede en slechte bestuur. En wat ik daar zo bijzonder aan vond, was dat in die feodale tijd... het stadsbestuur zei, geachte beste kunstenaar van onze stad... Ambrogio Lorenzetti, maak één fresco waarin je ziet als we het goed doen... en één fresco waarin je ziet als we het slecht doen. Ja, nou, dat vond ja, je nergens. Nee, nee, nee. Het bestuur kon het alleen maar goed doen. Ja, He, dat, dat is wel heel bijzonder. En ja. Dat was heel ja, heel humanistisch eigenlijk. Dus dat was ook een van de redenen waarom ik daar naartoe ging. Ik, ik, ik kende dat van mijn uh, academieopleiding en ik, ik heb de mensen daarover laten vertellen. Ja, Belangrijk. Daar heb jij ook weer een mooi muziekstuk van gemaakt. Uh, ja, Terra Diana is dat geworden. Zo ben je ook in Aix-en-Provence geweest. Aix-en-Provence Aix heb ik over, over Cézanne de... laten vertellen ja. en over de Montagne Saint-Victoire ook. Ja. Erg mooi. Je bent uh, nou, in de EU-regio, uh, je eigen, uh, ja. hè, je eigen uh, moedergrond, zal ik maar zeggen. Dus het, het gebied uh, waar de mijnen zijn, Duitsland, België, uh, Nederland. Ja, zit dat luik, uh, hasselt, aken. En dat, ja. dat blok wat daartussen ligt. En het mooie is dat daar die, uh, de klankverschuivingen in de dialect zijn fantastisch. Dus als je hetzelfde, het uh, veer of vuur of veur, dat is allemaal wij. Schön, schön, schoon, schoon, ja. schoon. Schoon, schoon. En, en, en dus er zit een hele mooie verschuiving als een, als een soort uh, kleurencirkel. Ja, ja. Zit daar in, in, in, uh, in hetzelfde materiaal. Duizend jaar Nobelschaf. Duizend jaar Nobelschaf, duizend jaar naburen. Ja, ik okay. ja, kreeg ook cadeau van een van de geïnterviewden die ja. dat zo stelde. Om in Limburg te blijven heb je ook een, uh, een stuk gemaakt over de Kumpelwurter. Kumpelwurter? Nee, ik heb, ik heb een, een, een project gedaan, eigenlijk samen met uh, een beeldkunstenaar uh, Rob Monen was dat. Waarbij we um, uh, een ode hebben gemaakt aan de hele Euregio. de, de Mijnen daar. Ja. En dan comproutel was er, was er een, eentje van. Oh, dit is, dit is het, mijne, het boekje van het mijnenverhaal. Uh, dat is ook een theatervoorstelling geweest uh, die, ja, ja, ja. Die, uh, die we toen gemaakt hebben. Ja. Ja. Hey, wa, wat, wat drijft jou nou? Wat, is, wat, wat wil je met die met wat je maakt? Ik denk ontroering. En en ook uh, een soort. Ik noem het al, heel vaak, nee, ik noem het altijd odes. Dus het zijn. Ja buigingen naar uh, reverences, naar iets waar je respect voor hebt, en wat je, wat je, wat je pakt. De mijnwerker bijvoorbeeld. Hè? Een ongelooflijk rottig beroep. Je, de, bij de geïnterviewde hoorde je ook van uh, blij dat de nieuwe generatie niet meer dat loak in moet. Dat is log ja, uh, De schat. put, zeggen ze in België. Ja. En uh, het was gewoon een heel zwaar beroep. En de mensen die daar geweest zijn, ja, daar kun je alleen maar eigenlijk heel veel respect voor hebben. Dat, dat, het was natuurlijk ook wel, ze verdienden goed en zo. Hè? En ze waren ook trots op hun beroep. Ja. Maar dan nog, dus je, je betuigt uh, respect aan. Ja. Jij had nog uh, een, een ding bij je om met je apparaat te doen, of niet? Nee, dat is, was net uh, dat was onze Brinkman. Uh, oh ja, en, uh, to en Tom Barman? Had je daar niet iets? Ja, nee, nou, dat, dat is meer een, een, een, een, een soort stokpaardje van me. Dat ik, dat ik, heel, uh, dat ik zo vind dat in België zulke goede dingen gebeuren, die eigenlijk veel meer aansluiten bij wat ik doe. Dan, in Nederland vind ik daar weinig aansluiting mee, of van. Ja. Volgens mij meer waardering voor wat ik doe in België dan in Nederland. Ik denk dat ze te makkelijker snappen. En Tom Barman die heeft een keer een soort analyse-interview gedaan. En dat ging eigenlijk over de Nederlandse film. Waarbij hij zei: in Nederland wordt uh, veel te makkelijk Hollywoodje gespeeld. Ik zag het nou weer in die serie over Heineken dan, dan, uh, met Tom Hofman. Dat ze dan Madman zitten na te doen. Een soort ontsaaningen en het licht. En, en ik denk: Oh, jullie hebben Madman gezien. En dat ben je nou na aan het doen. En hij had het er ook over dat wij in Nederland uh, te mercantiel zijn. Dat wij dingen maken, eigenlijk vooral met het oog Het moet verkocht kunnen worden. En dat hoor je in de muziek bijvoorbeeld. En je ziet het in de films. Dus dat vind ik, vind ik opmerkelijk. En ik ben natuurlijk van de commerciële suicide. Dus ik doe gewoon iets waarvan ik denk... Ja, die zit natuurlijk weer een hond op te wachten... Totdat misschien hij die Vriend er voorbij komt en zegt: Dat is een hit. Ja, <laughs> zoals, uh, zoals het 1979 ja. was. dat. Ja. Maar uh, dat vind ik natuurlijk veel, dat is veel interessanter, vind ik zelf, om je neus te volgen en, en de dingen te doen. Ja, die markt, nou ja, wel niet, het zal wel. Ja. Maar uh, ik vind dat ik eerst even dit moet doen. Je hebt uh, voor uh, het, het programma Radio, het programma Kunststof. Hè, ja. Een van de parels die we nog hebben op de Nederlandse radio, op Radio 1. Uh, daar heb jij uh, een, een aantal. Uh, je bent door, uh, door hun archieven gegaan en je hebt teksten van een aantal uh, geïnterviewden op muziek gezet. Hoe heb je die gekozen en waarom heb je die mensen gekozen? Um, de toon, uh, de, wat er gezegd wordt. Je noemde net Marjolein van Heemstra, die staat er dus niet bij. Die had ik heel graag op muziek willen zetten, maar haar verhaal was net niet afgerond genoeg. Oh. Dus dat is heel, het is heel belangrijk, het moet een afgerondheid hebben. En uh, zijn er diverse mensen afgevallen die, waar dat net niet bij was. Ik zal even maar... het noemen. Je hebt Aal Schneiders, dat was de eerste die je deed. Ja. Cor Jaring, Kader Abdollah, Stefan van Vleteren, die ken ik niet. Joost dat is Fotograaf, K een belangrijke Vlaamse fotograaf. Oké. Okay. Joost Konijn, Jessica Deurlager, Jan Fabre, Job Roggeveen, Adriaan van Dis, Joke Hermse, Jos Houweling, Bernice Notenboom, Jan Wolkers. Ja, ik heb er een aantal hiervan uh, al uh, gedraaid. Ja. En hoe heb je gekozen hun teksten? Nou, bijvoorbeeld Jan Wolkers, die is de laatste. En... Jan zat eigenlijk in een in, in, in memoian uitzending uh, Ik zei van Koen Verbraak of Koen Verbraak? Koen de, Verbraak, ja. Koen Verbraak, de journalist. En, uh, en dat was dus een, een, een, een fragment uit een documentaire die hij, uh, uh, De Schrijver en de Dood, die hij gemaakt had. En, en, en het was van slechte kwaliteit en zo. En ik hoorde dat fragment en ik dacht, oh, dat is zo mooi wat hij hier zegt. En uh, toen heb ik echt moeten knokken om dat erop te krijgen, want ik vond het verschrikkelijk mooi. Ik vond het zo'n universele tekst over. Weggaan, dood zijn en, en alles verdwijnt. Hij, hij, hij was daar ook rukzichtsloos over, deed daar helemaal niet moeilijk over. En uh, dat heb ik gewoon uh, op muziek gezet willen hebben. Dus ja. daar ben ik mee. Dus dat, ja, maar dat is er maar eentje. Hè? Als je dan vraagt, hoe kom je erbij? Uh, Aal Snijders bijvoorbeeld, die prachtige stem van Aal Snijders... die uh, um, zo, mooi, uh, dan, zo mooi en compact vertelt over... Um, wat de, is waarheid? J, nou ja, dat de waarheid maar, ja. zo belangrijk is als aangeven. En toen ik met hem samen op de uitmark stond... met, met, met uh, Joost Konijn en, en hem... Toen, toen deed ik dat dan, een soort van live. Daar heb ik die sampler bij me... en dan de muziek is, komt dan uit mijn laptop. En uh, toen was ik klaar en toen zei hij... Maar dat geldt net zo goed voor de leugen. <laughs> dus <het was> gewoon... <laughs> hij, hij relativeerde het meteen. Ja, <laughs> Terwijl ja. ik het eigenlijk toen uh, veel te serieus nam. Maar maakt niet uit. Dus je, je kon... Cor Jaring, fantastisch hoe hij de perfectie gewoon onderuit schopt. Weet je, ja. perfect, dat vind ik gewoon oninteressant. Dat wil ik helemaal niet. Nee, nee, nee. En uh, Jessica Duurlacher, die zich uh, druk maakt... Um, ja, een soort kinderlijke verontwaardiging heeft... over het feit dat we zo moeilijk zitten te doen... moeten we die Tweede Wereldoorlog nog worden denken. Geacht publiek, er waren 50 miljoen doden. Dat is 80 jaar geleden. Dan kun je toch niet zeggen, dat gaan we niet meer herdenken. Het nee. is toch gewoon een les voor nog honderd jaar te gaan, minimaal. Hè? Ja. En dus ik vond het heel ontroerend, zoals zij dat formuleerde. Ook ja. met, met als centrum eigenlijk haar oma... die gewoon opgepakt is en vermoord is, ja. verdwenen. Ja. Nou, van die dingen dus. Dus op die manier heb je gewoon ja. doorgeluisterd. Nou, het waren ja. allemaal ja. dingen die, die bij mij een emotie genereerden. Nou, ik, zal, ik heb het ook op mijn website gezet, www.adelinevanleer.nl Maar je kan al deze mooie liedjes, die jij, ja, ik vind fantastisch, die Tom Amerika gemaakt heeft, kan je downloaden en, en luisteren op de website van kunststof.nl. Dus dat wou ik maar even zeggen. Ja, zullen we er eentje laten horen? Uh, Snijders of Wolkers, wat vind jij? Doe maar Snijders. Snijders Mooi is kompaar. nummer één. Ja. ja, ik ben erg dol op die man. Ik ken oh. niet, maar... Oh, dat moet, oh ja, hij, is eigenlijk, hij, is, hij staat altijd aan. Omdat ik ontdekt heb dat er... Uh,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 kan natuurlijk een verhaal voorzien... waarvan je absoluut niet weet of het nou waar is of niet. Dat is de toon van de waarheid. Uh, Tom, waar ben je mee bezig? Een project? Ik ben nou, nou, nou kijk, ik heb een concept ontwikkeld. Spraak, ja. muziek maken en zo, inhoud. Ja. En uh, ik ben nu met een project bezig over, ik wil commentaar leveren op de 21e eeuw. Een eeuw hè, waar hele fantastische, gigantische problemen ja. op ons liggen te wachten. Ja. En we doen dus eigenlijk alsof er niks aan de hand is. Hè. We hebben schaliegas en zo hebben we het over. We gaan nou voor het schaliegas. En dan denk ik, jongens, volgens mij moet je voor hele andere dingen gaan. En ik heb ik, ik bijvoorbeeld, ik heb uh, Herman Wijfels geïnterviewd, zelf. Hè. Ik ga er dan nou gewoon naar de mensen toe. Ik heb toestemming gekregen om uh, een, een fragment van Toetu te gebruiken... uit College Tour. Hij is in de College Tour van Twan Huis geweest. En ik, ik zet een aantal... Dus nou werk ik werk met hele bekende namen. Die schuif ik bij elkaar en dan ga ik een voorstelling van maken. Een live voorstelling. Uh, ik weet niet, eind dit jaar, begin volgend jaar moet dat klaar zijn. En ik ben nou materiaal aan het inzamelen, eigenlijk. Hartstikke goed. Hou me op de hoogte? Dat dus gaan we doen, hè. Ja. En als ik dingetjes kan laten horen? Ja, het is, de lijn is kort en, uh, en okay. internet is razendsnel. Hartstikke goed. <laughs> nou, lieve Tom, wel thuis straks. Ik doe mijn best. Dank je er